Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Uh, we gaan we verder inshaAllah met uh, wat makro is in het gebed. Imam Kodori zegt het is makro voor diegene die bidt om te spelen met zijn kleding of met zijn lichaam. Dus uh, handelingen verrichten die geen zin hebben. En die niks te maken hebben met het gebed. Zie het boek miswaar. Hij zegt dus, er wordt mee bedoeld, uh, handelingen verrichten die niks te maken hebben met het gebed, want dat is in strijd met het gebed. Uh, en het is ook macro om de stenen, dus stel je voor je bid uh, buiten in het wild of gewoon op straat, en er, is, er zijn kleine steentjes, dan is het macro om die om te draaien of weg te halen, want dat is een uh, onzinnige daad. Omtrent het gebed. Alleen als je het doet om uh, goed sojoet te kunnen doen. Dus stel je voor die stenen. Zijn, uh, maken het voor jou moeilijk om sojoet te doen. Dan is het niet makkelijk om die stenen weg te halen. Die kleine steentjes. Of ze recht te zetten. Of er zitten scherpen ertussen. Maar recht zetten mag maar één keer. Maar liever doe je het niet. Want als je bidt. In zo'n staat, duidt uh, dat meer op nederigheid tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, en je mag ook niet je vingers kraken. En uh, je mag ook niet je handen uh, onder je buik, dus niet onder je navel, maar uh, net of bijna op je schaamgebied. Mag je daar niet je handen doen. En uh, deze uitleg is gegeven door Imam Ibn Sirin, een van dezelfde, de tabiïn. En uh, er is gezegd, dat het betekent dat je op een bepaalde stok leunt terwijl je bidt. En je mag je kleding ook, uh, het is makkelijk om je kleding los te laten hangen uh, uit vorm van hoofdmoed. Of... Uh, of uh, dat is uh, gewoon uh, onachtzaam, onachtzaamheid. En uh, ze hebben bepaalde uitleggen uh, hieraan gegeven. Ze zeiden dat je een stuk stof, bijvoorbeeld een kofia, op je hoofd zet. En uh, het laat hangen op je lichaam zonder het uh, vast te zetten. Uh, Imam Sadrusharia heeft gezegd, het gaat hier om tijlesaan. Tijlesaan zijn wat wij vandaag de dag als kofia bestempelen. Maar een kobet is dus een kledingdracht, uh, ze, uh, net een soort jas. Niet jas, maar heel dunne stof, uh, wat je kan laten hangen op je, op je rug. En het heeft mouwen, en het is makkelijk om dan je, je handen niet in de mouwen te doen. Dus steek je in de mouwen, maar gewoon je handen los en die kledingstracht, uh, los op je rug. Het is ook makroos om je haar te vast te binden in een knot voor de man. Het zonde is dat je je haar loslaat, zodat je als je zo goed doet, dat je haar ook zo goed met jou doet. En je mag je kleding, bijvoorbeeld je mouwen of je broek, mouwen van je trui of t-shirt, uh, van je sleeve, mag je niet vouwen, of van je broek, mag je niet vouwen, is macro. Of dat je bijvoorbeeld je kleding uh, omhoog doet en dan vastbindt, dus met een, uh, vroeger hadden laten zo'n uh, zo uh, middenband om je middel, dat is macro, want dat dat is de daad van de hogemoedige mensen. En het is makkelijk om heen en weer te kijken. Om je heen te kijken met je ogen. En niet met alleen met je ogen. Maar dat je je hoofd, je nek beweegt. Je draait met je nek. Dus jouw gezicht is niet meer naar de richting van de Qibla. Maar met je ogen kijken. Maar je gezicht blijft wel richting de Qibla. Maar je kijkt met je ogen. Dat is uh, niet macro, maar liever niet. En uh, je mag geen salam terug. Uh, dus als je in het gebed bent, is het macro om de salam terug te geven met je tong. Dus iemand uh, zegt tegen jou salam alaikum, jij zegt alaikum salam. Is macro en je gebed is ook gelijk ongeldig. En je mag ook niet met je handen, met je handen teruggroeten, want het is een uh, figuurlijke vorm van groet. Dus stel je voor dat iemand je een hand schudt en je schudt zijn handen terwijl je bidt, dan is jouw gebed ongeldig. En uh, als je zit in het bidt... Of in het gebed op zich mag je niet in de uh, zit zitten. Dat is alleen als er excuus is. Want dan laat je de zonenaar van uh, hoe je moet zitten laat je achterwege. En je mag ook niet eten of drinken. Want dat zijn niet de handelingen van het gebed. Als je dat doet, dus als je eet of drinkt, dan is jouw gebed ongeldig. Of je dat uh, bewust doet of onbewust. En daarna uh, spreekt hij over een vraagstuk als, uh, als jij onbewust uh, je, ge, je je verbreekt. Je verbreekt je Wordeur onbewust. Dus je hebt het niet bewust gedaan, maar het is gewoon bijvoorbeeld een wind is eruit gekomen. Ja, klaar. Je hebt, niks, uh, je hebt het niet bewust uh, gedaan. Dan moet je uit, uh, loop je uit je gebed. Je bent wel nog steeds in een gebed. Je mag niet blijven wachten, uh, wat moet ik doen? Nee, gelijk eruit. Uh, dus, maar als je blijft wachten in het gebed, zolang dat je een rokken, dus een pilaar van het gebed, zou kunnen uh, doen, je blijft zo lang wachten, dan is jouw gebed ongeldig. Maar dus, als jij onbewust je woord overbreekt, dan loop je gelijk... Uh, naar de plek, de, de meest dichtbij zijn de plek om het te kunnen doen. Dus je mag lopen. En je mag uh, water pakken uit een emmer. En je mag je, je, je, licha je lichaam mag aan de richting zijn. Dus je mag je omdraaien van de kibla. Je hoeft niet alleen richting de te blijven lopen. En als je een jazza op je hebt, mag je het reinigen. En je mag ook zelfs istinja' doen. Istinja' zou je mogen doen. Maar zonder je aura te ontbloten. Maar als je naar een plek gaat waar je water uh, om moet doen. Terwijl er een andere plek is die meer dichtbij is. Dan is je gebed ongeldig. Want uh, je bent gaan lopen. Je, je hebt bewogen. Terwijl daar geen nood voor was. Dus als dat gebeurt, als je naar het meest dichtbijzijnde plek bent gaan, dan doe je opnieuw en dan kun je weer verder met het gebed. Uh, als je in het begin alleen aan het bidden was, dan heb je keuze. Uh, je kan bidden waar je eerst aan het bidden was, dus je loopt terug en dan ga je verder met je gebed. En dat is het beste. Of uh, je bid waar je weddoen hebt gedaan. Omdat je dan uh, niet zoveel hoeft te lopen. Maar als jij geleid werd, dus je zat in een uh, gezamenlijk gebed en jij werd geleid en je hebt onbewust uh, je wedoel verbroken en je hebt woedo gedaan, dan moet je terug naar je plek, dus naar het gezamenlijk, pre, uh, gezamenlijk gebed. Behalve als jij weet dat jouw imam, dus de gezamenlijk gebed, voorbij is. Dan heb jij dezelfde keuze als diegene die alleen aan het bidden was. Maar als jij een imam bent en je hebt je onbewust je woord verbroken en je bent terug je bent gaan doen, dan moet je ook terug naar het gezamenlijk gebed, maar dan ga je weer terug in het gebed als een persoon die geleid wordt met moem, dus niet als imam. Want als jij eruit gaat, moet je iemand als imam eh, naar voren trekken, of een sign geven dat hij naar voren moet komen. En dan ga je naar de plek voor rodo, kom je weer terug en ga je eh, eh, meedoen met het gezamenlijk gebed. Maar als iemand die geleid wordt, dus achter de nieuwe imam. Maar als, als jij dus, als iemand eruit bent gegaan, je bent weer teruggekomen en het, gebed, het gezamenlijk gebed is voorbij, dan heb je dezelfde keuze als iemand die in het begin al alleen aan het bidden was. En daarna zegt hij, voor al deze soorten personen, dus imam of uh, ma'moem of iemand uh, munverid, dus die alleen zat te bidden, het is beter voor hen om het gebed opnieuw te doen, helemaal opnieuw te doen. Om zo uit de meningsverschil te gaan. Want er is meningsverschil tussen de volk hebben. Bijvoorbeeld imam Malik die zegt in onze Melek heb, Als jij je gebed uh, onbewust uh, je laat onbewust vindt, dan is je gebed gewoon ongeldig. Dan moet je gewoon opnieuw bidden. Dus imam Abu Hanifa en de Ahnef die hebben gezegd om rekening te houden met de andere geleden die zeggen dat je gebed ongeldig is. Raden wij aan om toch opnieuw te, uh, opnieuw te bidden. En er is een andere mening, die zegt, als jij uh, alleen aan het bidden was, dan, uh, dan uh, ga je gewoon verder met het gebed. Nee, da, uh, dan bid je opnieuw. Maar de imam of mijn die gaat terug naar het gebed waar hij was. En hij bidt verder met de jamaa, omdat er nu sprake is van jamaa gebed en dat is aangeladen. En daarna komt hij naar het volgende vraagstuk. Hij zegt, als diegene die bidt. In slaap valt. In zijn gebed. Bijvoorbeeld in sejoed. Ja. Hij valt in slaap. En daardoor krijgt hij een natte droom. Of hij raakt bezeten. Of hij raakt krankzinnig. Of hij valt flauw. Of hij lacht hardop. Hij lacht hardop. Kah kaha. Dan moet hij opnieuw doen. En opnieuw bidden. Want, dit kan moeilijk voorkomen. Dit komt niet zo vaak voor. En dus, dan valt dit niet onder de algemene excuus. En moet u opnieuw bidden. Zie het boek, Hidayah. Hij zegt, als iemand in zijn gebed praat. En, dus hij zegt iets wat niet van het gebed is. Of het nou uh, begrepen wordt. Of hij zegt... Uh, hij maakt geluiden die niet, niet te begrijpen zijn. Hij zegt dus bijvoorbeeld: iemand gaat, uh, gaat, net, uh, gaat een ezel nadoen. Dus, hoe een ezel die geluid, zijn geluid maakt, uh, gaat hij ook doen. Hij gaat zo'n geluid maken. Of bijvoorbeeld van een aap of van een schaap. Stel je voor: theoretisch gezien, dan is zijn gebed ongeldig. Als hij dit bewust doet of onbewust. Hij zegt, hier is ze Danny. Stel je voor dat hij uh, geluiden maakt van pijn als je pijn hebt, zo. Ah, of hij zegt, uh, gewoon geluiden maakt van pijn. Ah, of hij zegt bijvoorbeeld uh, uh, een zucht, een hele diepe zucht. Of hij huilt, en zijn gehuil is uh, luid. Maar we kijken naar de reden van waarom huilt hij. Omdat hij pijn heeft of omdat hij uh, liefdesverdriet heeft of gewoon verdriet. Hij huilt om verdriet. Ja, zijn moeder is dood of zijn vrouw is dood of zijn broer is dood of uh, iemand. Hij huilt gewoon om verdriet. Dan is zijn gebed ongeldig. Maar als hij huilt omdat hij aan de paradijs moet denken of uh, aan de hel. Dan is zijn gebed niet ongeldig. Want dat duidt erop dat hij meer khushu'a, dus uh, constellatie, heeft in zijn gebed en dat is aangeraden. En daarna zegt hij, in het volgende vraagstuk. Als iemand onbewust zijn hudu'r verbreekt, nadat hij de teshahud heeft gedaan, dan moet hij opnieuw doen en teslim doen. Dan is hij klaar. Dus je bent klaar met de shahud. En dan verbreek je Wodo. Dan doe je opnieuw Wodo. Uh, en doe je alleen teslim. En dan ben je klaar. Want teslim is verplicht. Is wajib. Dus hij moet Wodo daarvoor doen. Om zo de wajib te kunnen verrichten. Maar als hij dus nadat hij Teshirud heeft gedaan, hij, verbreekt hij bewust zijn Wodo. Of. Hij spreekt, hij praat, hij maakt geluiden. Of hij verricht een handeling wat in tegenstrijd is met het gebed. Dus wat eigenlijk zijn gebed ongeldig zou maken. In deze situatie zou dat zijn gebed niet ongeldig maken. En dan moet hij gewoon verder met zijn gebed. En... Uh, omdat hij, hij kan niet uh, binnen doen. Want dat is binnen. Als je bijvoorbeeld je bent in gebed en onbewust verbreekt je wodo. Daarna ga je wodo doen. Kom je terug. En dan een je weer verder. Dit noemen we binnen bouwen. Je bouwt weer op je gebed. Op je vorige gebed. Maar het is hetzelfde gebed nog. Uh, hier. Als jij bijvoorbeeld nadat je de laatste teshu hebt, Dus de laatste teshu Als jij daarmee klaar bent. En jij verbreekt je wodo bewust dan is je gebed gewoon geldig want het is na de tushahut gebeurd en omdat er geen pilaar meer is of een wajib waarvoor je binnen moet doen daarom, dus dan ben je klaar met je gebed en daarna het volgende vraagstuk is als iemand die uh, bidt terwijl hij, uh, hij heeft uh, thayamom gedaan hij ziet water ze, terwijl hij in het gebed is, ziet hij water. Voordat hij de laatste teshehud doet, dan is zijn gebed ongeldig. Want dan is Tejemom ongeldig en daarom moet hij opnieuw bidden, Want zijn reinheid, staat van reinheid, is weg. Omdat hij water heeft gezien. Tejemom wordt ongeldig als je water ziet. Als hij in het gebed is, en voordat hij teshehud doet, dus de laatste zitting voor uh, teshehud, Ziet hij water. Dan is zijn gebed ongeldig. Want zijn Theemum is ongeldig. Maar als hij, dus als hij in staat is van Theemum. En hij bidt. En nadat hij, hij. De laatste zitting voor Teshahud. Hij heeft zo lang gezeten. Dat hij Teshahud zou kunnen doen. Ook al heeft hij het niet gedaan. Maar hij zit zo lang. Dat hij die Teshahud zou kunnen doen. Dan is. Is zijn gebed niet ongeldig. Of bijvoorbeeld zelfs de situatie maar. Niet Tejemoem maar hij, had ze, hij, hij ging vegen over zijn sokken. En nadat hij dus uh, zat. Zolang dat hij het te zou kunnen doen. Is de periode om te vegen over de goefijn voorbij. Of. Uh, hij heeft de grofheen uitgedaan, dan is zijn gebed geldig. Dus tegen voor iemand, hij zit zo lang dat hij teshahud zou kunnen doen, laatste teshahud in het gebed, en hij haalt de grofheen uit, dan is zijn gebed geldig. Of uh, die periode om te vegen is net voorbij nadat hij zo lang heeft gezeten dat hij teshahud zou kunnen doen, laatste teshahud. dan is zijn gebed ook geldig. Hij zegt of iemand in zijn gebed, hij kon niet reciteren. Ja, hij, hij, hij kende helemaal geen Koran. En in zijn gebed heeft hij een, een, een vers van de Koran geleerd. Doordat hij het heeft herinnerd. Of doordat hij het hoorde, iemand naast hem zat te reciteren En hij hoorde het en hij heeft het gememoriseerd. Of hij bad naakt. En in zijn gebed ziet hij kleding. Of hij bad moemien. Moemien dus, uh, hij, hij kan geen sujud of rokoor doen. Dus hij bidt alleen met zijn, alleen bewegen met zijn uh, nek of met zijn rug. Dus hij bidt zo. En, en plotseling kan hij weer rokoor doen en sujud. Of, hij is in een gebed en hij herinnert zich dat hij nog een gebed moet verrichten. Bijvoorbeeld, hij bidt al en hij herinnert zich dat hij nog zorgen moet bidden. En er is nog genoeg tijd. Of, en, uh, want dit krijgt allemaal zelf de oordeel. Of, uh, er is een gezamenlijk gebed en de imam. Dus er is een gezamenlijk gebed. En... De imam die leidt, hij registreert, hij kan registreren, hij memoriseert het Koran. Hij verbreekt Jan door, dus hij gaat weg, en hij... Uh, ...kiest iemand anders om als imam te zijn. Maar diegene, hij kan geen Koran. Ja, hij zat daarop, oh. hij zat achter hem te bidden, hij kan helemaal geen Koran. Of de zon is opgekomen... Terwijl hij in Salat al-Fajr aan het bidden is. Salat al-Fajr. Verplicht Salat al-Fajr. Of. Hij is bezig met Jumu'ah gebed. En de tijd van Asr gebed is ingegaan. Of hij veegde over de Jabira. Jabira is de band. Als je een wond hebt doe je een band eromheen. Jabira. Hij, hij, is, hij heeft het doorgedaan En hij heeft daarover geveegd. En in het gebed is het uitgevallen. Omdat het genezen is. Of hij is een persoon van excuus. En die excuus is weg. Dan is hun gebed ongeldig. Alle soort mensen. Hun gebed is ongeldig. Volgens de uitspraak van. Imam Abu Hanifa. Dus. Iemand die in staat is. Uh, uh, iemand. Iemand. Hij kent geen uh, Koran. Hij is in het gebed, hij kent geen Koran en plotseling herinnert hij zich een vers. Of hij hoort het en hij memoriseert het, dan is zijn gebed ongeldig. Of iemand, hij bid naakt en ineens ziet hij kleding. Of hij herinnert zich dat er ergens kleding is, dan is zijn gebed ongeldig. Of iemand die bidt met imam, dus hij bidt, hij kan geen lokoor doen, geen sujoet. En plotseling kan hij weer lokoor en sujoet doen, is zijn gebed ongeldig. Of iemand die bidt een gebed en hij herinnert zich dat hij de vorige gebed nog moet inhalen. En er is nog genoeg tijd, dan is zijn gebed waar hij nu in is, ongeldig. Of er is een gezamenlijk gebed en de imam die... Verbreekt zijn woord onbewust. En hij stelt iemand anders aan als imam. En die nieuwe imam. Die is Ummi. Die kan geen Koran uit zijn hoofd. Dan is uh, hun gebed ongeldig. Of iemand. Hij bidt Vajr. Verpleegde Vajr. Uh, en de zon komt op. Dan is zijn gebed ongeldig. Of iemand bidt jumua ah En de tijd van Asr gaat in. Is zijn gebed ongeldig. Of iemand. Hij is gewond en hij heeft Dat dus zo'n uh, band, heeft hij om zijn uh, bijvoorbeeld arm gedaan. En die band is eraf gevallen omdat hij genezen is. Dan is zijn gebed ongeldig. Of iemand, hij heeft een excuus en zijn excuus is weg. Dus tijdens het gebed, excuus is weg, is zijn gebed ongeldig. Hij heeft een voor, voorbeeld, bijvoorbeeld een, uh, een vrouw die heeft last van istihada, dus... Haar menstruatie duurt langer dan normaal. En dus heeft zij het ook gedaan. Terwijl bloed uit haar geslachtdier kwam. En ze ging doorbidden. En ze ging zitten. Zolang dat ze het goed kan doen. En toen stopte het bloed. Het ging niet meer bloeden. Klaar. Die harde is voorbij. En die bloed is blijven stoppen. De bloed is niet gekomen nadat de zon, dus ze heeft doorgebeden en ze, eh, eh, nadat ze eh, laatste tussen goed, haar bloed is gestopt en nadat de zon op is gekomen, eh, onder is gegaan, de zon is onder gegaan, heeft ze is er geen bloed meer uitgekomen, dus haar excuus is weg. Ja, is die hadden is voorbij dan moet zij is die gebed waarin ze was ongeldig moet zij opnieuw bidden. Nog uh, terugkomen op uh, een, een vorige onderwerp. Uh, als, als iemand die... Dus hij bidt met Tejemo. Hij bidt met Tejemo. En hij ziet genoeg water. Waarmee hij zou kunnen doen. Of rooster als hij rooster moet doen. In zijn gebed. Dan is zijn gebed... Uh, voordat hij... Dus voordat hij... Zolang kon zitten. Dat hij teshahut zou kunnen doen. Dus hij zat. Dus voordat hij dat kan doen. Dus zolang zitten dat hij teshahut kan doen. Dan is zijn gebed ongeldig. Dus het laatste teshahut. Maar als hij water ziet. Nadat hij. Heeft gezeten. Zolang dat hij teshahut zou kunnen doen. Dan is zijn gebed. Ongeldig. Niet geldig. Maar ongeldig dus hij met teemum, hij bidt met ta'immum en hij zit zo lang dat hij ta'isha goed zou kunnen doen en hij ziet water genoeg om moeder te doen is zijn gebed ongeldig niet geldig of hij veegt hij is iemand die veegt over zijn sok en de tijd van uh, vegen is voorbij of hij heeft de sokken uitgedaan met weinig handelingen. Uh, en dit allemaal, hij heeft gezeten zo lang dat hij het zelf zou kunnen doen, is zijn gebed ongeldig. Maar als hij, en daar was de, was het een beetje onduidelijk, als hij zijn sokken uitdoet met met handelingen, vele handelingen, dan is zijn gebed wel geldig. Dus dat, daar is het verschil in. Verder is het allemaal hetzelfde. Dit is allemaal volgens de uitspraak van imam Abu Hanifa. En de reden waarom al deze soort mensen hun gebed ongeldig is. Omdat zij dat zelf hebben gedaan. En uh, imam Abu Yusuf en imam Mohammed zeiden nee. Zijn gebed is geldig. En in het boek Tashreeh is de fatwa positief staat op de uitspraak van Imam Abu Hanifa And het is ook steun door de auteur van Kunz Daqa'iq Imam Nasfi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu al-ghaffarur rahim subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun salaaman 'alal musallin walhamdulillahi rabbil 'alamin